En uh, toch nog dan bijna 40 jaar, uh, 1989, hè, volgens mij. Dat, uh, dat nee, opricht... eerder, 82. Oh, toch nog 82, eerder? Ja, is opgestart. ja. Oh, de dus jaar, uh... in 89. Maar oh, ja. volgens Michiel Jansen, een van de oprichters en de, de enige die nog in leven is, van de oprichters, <laughs> die, uh, die, houdt het, die zegt echt dat het in 82 is opgericht. Oké. Okay.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 Mm -hmm. Ja, want, want in, een, het... in een interview met het Haarlemsdag. wat ja, uh, ze ja, zei je dus inderdaad... Ja, het is maar uh... een paar uurtjes werk per ja. week. Nou, dat, dat is een lachertje. Dus iedereen die ja. dat denkt, ja, die, <laughs> en nu raadslid gaat worden, die komt van diezelfde ker koude kermis thuis als ik destijds. Mm -hmm. Er is heel veel meer dan een paar uurtjes. Ja, ja ik, ik zie inderdaad in wat uh, statistieken van de gemeente dat jullie partij... Uh, ...in 1990 zelfs even... ...de tweede partij van Zandvoort werd... ...met ja. ruim 20% van de stemmen... Ja. ...en daarna dat het eigenlijk even... ...schommelde best ook wel een tijdje. Nou, um, nou ja, goed, in 2002... ...kwamen we dus met vier zetels... Ja. ...daar was absoluut de grootste partij. Mm -hmm. En of zelfs vier volle zetels... ...dus dat ook nog. Dat, dat, dat, dat is wel een ...dat verschil ik je natuurlijk, hè... ...want ja, je kan wel vier zetels hebben... ...maar als die ene dan bestaat uit een restzetel... ...ja, dan is het percentage natuurlijk altijd lager... Ja.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 Volgens de RVV en de wegverkeerswet. Verkeerswet. Dat kost de gemeente geld. Want er moet een bekeuring uitgeschreven worden. die overigens nog duurder is ook. Ja, okay. en daar vangt de gemeente geen enkele cent voor. Mm -hmm. Maar die ambtenaar. die handhaver. die kost wel geld. Mm -hmm.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 Zandvoort zeker de grote vraagstukken die nog liggen. Astrid van der Veld. Ik zijn van de... er genoeg van. Ja, ja klopt. Ja. <laughs> ja. Heel, ja, dat heel veel genoeg. Dat zal altijd blijven ja. dus wat dat betreft. Heel goed, ja. uh, Astrid van der Veld, uh, ja. 20 jaar laat raadslid namens ja. gemeente Belang Antwoord. Zandvoort. Dank je wel voor je tijd. En uh... ja, dank je wel voor jouw tijd. Helemaal goed. Bedankt. Okay.